Vandaag wil ik met u gaan hebben over een persoon uit de Bijbel die als kind heel veel indruk op mij gemaakt heeft. Het was een absolute held. Ik wilde zijn zoals hij. Ik vond het echt een geweldige kerel. En we hadden vroeger, als we dan de Bijbel gingen lezen hadden van die animatie Bijbels dan zag je die prachtige tekeningen. Echt mooie plaatjes en dat was natuurlijk buitengewoon interessant als je een klein ventje bent. Het ging over een man die, uh, die lang haar had en die heel sterk was en ook een beetje van de vrouwen hield. Het verhaal staat in Richter, hoofdstuk 13 tot en met 16. Ik denk dat de meesten van jullie het verhaal natuurlijk kennen. Het verhaal is natuurlijk over Simpson. Simpson, een van de rechters van Israël. Zijn naam betekent zon of zoon van de zon. Of misschien betekent het zoon van God of een zonmens. Men is er niet precies helemaal over uit wat die naam Samson nou precies betekent. Maar over hem wil ik het in ieder geval gaan hebben... En ik hoop dat u uw Bijbel heeft meegenomen, want ik heb geen uh, teksten op het scherm. Dus ik ga veel voorlezen straks uit, uh, uit de, de nieuwe Bijbelvertaling. Dus wat ik wil gaan doen is, ik wil het verhaal van Simpson wil ik met u doornemen. Ik wil gaan kijken wat er allemaal in zijn leven gebeurd is. En welke lessen wij daaruit kunnen trekken. Want uh, ik ben wat gaan zoeken op het internet over uh, dingen die opgetekend stonden over Simpson. Wat critici over hem beweren. En allerlei dingen die naar boven komen zijn, onder meer, nou, dat verhaal van Simpson dan moet je niet al te serieus nemen. Het is een legende, het is niet echt gebeurd. En uh, degene die dan wel meende dat dat verhaal wel degelijk uh, uh, echt gebeurd is, die hebben het verhaal bekritiseerd om te zeggen: van ja, wat voor waarde voor voegt dit verhaal eigenlijk toe aan de Bijbel? Het is wel leuk als een sterk event in Israël, maar wat voor lessen hebben we eraan? Wat voor morele waarde heeft, wat doet het eigenlijk in de, in de Bijbel? Nou, toen ik dat las vond ik het natuurlijk niet leuk, omdat ik zei, hè, vroeger vond ik het verhaal van Simpson zo'n prachtig mooi verhaal. En als nou iemand tegen mij zegt van, joh, dat verhaal van Simpson heeft weinig, weinig van toegevoegde waarde. dan van, nou, ik ga het tegendeels bewijzen en ik ga het leven van Simpson bekijken, ik ga het beanalyseren en te kijken welke lessen we daar eigenlijk allemaal uit uh, kunnen leren. Dus we gaan het leven van Simpson gaan we doorlopen en we beginnen bij zijn geboorte. En dan daarna gaan we zijn ervaringen lezen met zijn eerste huwelijk en vervolgens met zijn eerste affaire. En dan daarna gaan we kijken naar zijn dood. En dan hebben we zijn hele leven gehad. En dan gaan we kijken welke lessen daarin te, te, te, te leren zijn. Dus als u uw Bijbel heeft, dan uh, gaan we lezen in Richteren hoofdstuk 13. Daar zullen we uh, vandaag vano vanochtend het meeste staan. 13 tot en met 16 hoofdstukken. En dan ga ik voorlezen uit uh, wat ik al zei, de Nieuwe Bijbelvertaling. En deze Nieuwe Bijbelvertaling is geïntroduceerd in 2004. En ik weet nog heel goed dat die vertaling geïntroduceerd werd, De werd namelijk die, uh, die week, dat de Bijbel inderdaad uh, die vertaling klaar was, werd er een Bijbelquiz gehouden op de, de Nederlandse televisie, op Nederland 1 of 2. En wat ze toen deden, hadden ze een quiz. En dan hadden ze de deelnemers, hadden ze gecategoriseerd in verschillende groepen. Dus je had een groep met katholieke mensen, een groep met protestante mensen, je had een groep met joodse mensen, je had een groep met volgens mij ook een moslimgroep, maar dat weet ik niet helemaal meer zeker. En uh, atheïstische mensen, en, en ja, mensen uit alle gangen van, van deze wereld eigenlijk en uh, bijbelquiz en wij deden thuis ook mee, dus je kon je antwoorden opschrijven en op het werden de antwoorden gegeven en dan kon je zien wat je score was en uh, zonder dat het iemand verbazen waren het de gereformeerden die met plus 90% uh, die quiz hadden gewonnen, maar wat men wel verbazen was dat de, de katholieke groep onderaan stonden dus nog onder de atheïsten en onder de, de moslimgroep, heel bijzonder heel typisch denk ik wat misschien nog typerender is, is dat deze nieuwe Bijbelvertaling ik gaat voorlezen een katholieke, door een katholieke stichting is uitgegeven. Maar goed, dat even te zijde. Richter 13 vers 1, daar staat geschreven, weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van Yahweh. Daarom leverde Yahweh een veertig jaar lang over aan de Filistijnen. Als je het boek Richteren leest, dan zie je dinsdag de zinsneders doorgaan steeds terugkomen. Steeds op het moment dat Israël een sterke leider heeft en die valt weg. Na een tijdje gaat het weer bergaf met het volk Israël. En God staat er dan toe dat ze dan gestraft worden door de overheersende macht in hun omgeving. En op dit moment is het de beurt aan de Filistijnen die heersen over het volk Israël. Vers 2. In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onwrichtbaar en had nooit kinderen gekregen. Vers 3, op een dag verscheen bij haar een engel van Yahweh. Tot nu toe was u onvruchtbaar en hebt u geen kinderen gekregen, zei hij. Maar nu zult u zwanger worden en een zoon baren. Onthoudt u daarom van wijn en andere drank en eet geen voedsel dat onrein is. U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haan mag nooit door een scheermes worden aangeraakt... want hij zal vanaf de moederschoot als een nizereer aan God gewijd zijn. Hij, en dat is een belangrijke zin, hij zal een begin maken... Met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. Nou, dit moet toch een uh, opmerkelijke ervaring geweest zijn... voor die moeder van, uh, de aanstaande moeder van Simpson. Ze was in het veld en ineens komt er een boodschap naar haar toe... die dan beweerde een boodschap van Yahweh te zijn. Nou, dat is toch, lijkt me toch een uh, interessante ervaring. En dan vertelt ze nog eens ineens dat je zwanger wordt... terwijl ze weet dat ze onvruchtbaar is. En dan krijgt ze ook nog eens een keer de boodschap... meen jij jouw zoon, je zal een zoon baren en die zal een begin maken met de bevrijding... ...van het volk Israël, van de druk of uit de greep van de Filistijnen. Wat ook opmerkelijk is aan dit verhaal is dat voor de geboorte deze aankondiging al plaatsvond. En we zien dat een paar keer meer in de Bijbel. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de geboorte van Isaac, die vooraf aangekondigd was. Maar ook de geboorte van de tweeling, Jacob en Esau. En ook van die geboorte werd al van tevoren gezegd... Uh, dat staat in Genesis 25 en daar staat... Uh, ...twee volken zijn er in je schoot. Dus praat praten over Jacob en, uh, en uh, Ezou. Volken die uiteengaan uit nog voor je gebaard hebt... ...en het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. Dus de geboortes van Isaac, de geboortes van Jacob, van Esau ...en dus ook nu is van Simpson... ...zijn van tevoren aangekondigd. En dat niet alleen... Ze krijgen ook een bepaalde bestemming mee. Ze krijgen een doel mee van Jahwe, wat, wat zij te wachten staat in hun leven, wat ervan gaat gebeuren. En vervolgens gaat de boodschap van Jahwe verder tegen de vrouw van Manoach. En die zegt dat het kind opgevoed must worden naar de regels van een Nazireer. Nou weet ik niet of de vrouw van Manoach wist wat een Nazireer was. We weten, het staat natuurlijk wel in, in de Torah opgeschreven wat, wat de regels zijn van een, uh, van een Nazireer. Maar het volk is al jarenlang verdrukt, dus leeft in onderdrukking. Juist omdat ze uh, ja, een rug hebben toegekeerd. Dus het is me zeer de vraag of het volk op dat moment actief met de Torah, met de wet bezig was. Dus ik vroeg me af of uh, de moeder van Samson wel wist wat een nazireer eigenlijk was. Maar goed, het antwoord uh, kunnen wij in ieder geval wel opzoeken, En dat is ook relevant voor deze presentatie, wat een, een nazireer is. En dat staat in nummerie 6. En dat wil ik dan straks eventjes gaan lezen, want daarin zien we een paar belangrijke eigenschappen die van toepassing zijn op een Nazireer en die ook van toepassing dus zijn op Simsel. En we zullen zien dat het ook een bepaalde toepassing heeft op ons in ons dagelijks leven. In numeri 6 en dan de versen 1 tot met 5, daar staat, wij zitten tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten wanneer een man of vrouw een bijzondere gelofte aflegt om zich als Nazireer aan Ja-wet te wijden, moet zo iemand zich onthouden van wijn en andere drank. Hij mag geen verzuurde wijn drinken, geen andere verzuurde drank en geen druivensap. Hij mag geen verse of gedroogde druiven eten. Zolang zijn nazireenschap duurt, mag hij niets eten dat van de wijnstok afkomstig is. Zelfs niet iets dat van pitten en velletjes gemaakt wordt. Ook mag, zolang zijn naziregelofte geldt, zijn hoofd niet door een scheermes worden aangeraakt. Gedurende de hele periode dat hij een jaar weggewaaid gewijd is, is hij heilig en moet hij zijn hoofd daar laten groeien. In tegenstelling tot wat er met Simpson gebeurde... lezen we hier dat een Nazireer op vrijwillige basis... en voor een bepaalde periode zichzelf toewijdt aan Yahweh. Dus dat is iemand wat een Nazireer is. Een bepaalde toewijding aan Yahweh voor een bepaalde periode. Terwijl Simpson, die werd van tevoren al gezegd... jij bent een Nazireer... Dus dat is niet op vrijwillige basis, want God heeft het zo veroordeeld dat het zo zou gaan gebeuren. En het is ook niet voor een bepaalde periode, het was namelijk een job for life voor, voor Simpson. Dus dat is een, een beetje een opmerkelijke tegenstrijd, of een, maar ook dat zullen we zien dat dat nog een hele leuke wending heeft en een betekenis. Dus dat nazireenschap van Simpson was van tevoren al, stond al vast dat hij dat zou gaan worden. Het was een soort sprake van een bepaalde voorbestemming. En ik weet niet, ik heb zelf geen gereformeerde achtergrond, maar volgens mij het woord voorbestemming klinkt toch wel heel eng in de oren van, de, van veel mensen met een protestant of een gereformeerde achtergrond. Maar misschien is het woord voorbestemming helemaal niet zo eng, of misschien kan je het wat zachter maken, zeggen we noemen het geen voorbestemming, misschien kan je het bestemming noemen. Dan klinkt het misschien wel wat vriendelijker, maar we zullen zien dat voorbestemming, dat daar dat er wel degelijk een hele mooie waarheid in zit. Het leven van, van Simpson stond dus, zou dus in, in teken gaan staan van volledige dienstbaarheid aan Yahweh. Zoals een Nazireer zichzelf volledig toewijdt. Opmerkelijke vergelijking ook weer. We hebben net gekeken naar Esau en Jacob, die, van wie dat van tevoren al vast stond dat ze een bepaalde job, een bepaalde missie meekregen. Natuurlijk geldt hetzelfde voor, uh, voor de grote Messias als Yeshua, daar staat... Na nou ja, zijn de geboorte werd natuurlijk op vele plaatsen al aangekondigd. En zijn doel en zijn missie stond natuurlijk eigenlijk vanaf vooraf de grondlegging van de wereld al vast. En een bekend voorbeeld daarvan is natuurlijk Jassaïe 9. Daar staat, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En nog op tal van andere plekken, in zowel de grote als de kleine profeten, zien we, zien we de aankondiging van de geboorte van de Messias. Dus ook zijn leven was van tevoren al ...bestemd door, door Yahweh. Dus wat dat betreft is er een parallel tussen Simpson en Yeshua. Simpson kreeg als specifieke missie mee dat hij een begin moest maken... ...met het verlossen van het volk Israël van de greep van de Filistijnen. En Yeshua krijgt als missie mee feitelijk het verlossen van Israël... ...het verlossen van de hele mensheid eigenlijk... En hoe, we, hoe dit gaat uitwerken, dat gaan we zo meteen nog even verder, gaan we terugkomen en dan gaan we zien wat dat, hoe dat eigenlijk synchroon loopt, het verhaal van Simpson en ook het verhaal van, van Yeshua. We gaan terug naar het verhaal in, in hoofdstuk 13, vers 5 van Richteren, waarin de moeder van Simpson de boodschap krijgt toevertrouwd van, van die boodschappen van Yahweh. En die vertelt het op haar, op haar bord weer door aan haar man. Zegt van ik heb vandaag een engel gesproken. En Het was een engel van Yahweh en ik zal zwanger worden. En ze zal natuurlijk ongeloof, uh, dolgelukkig geweest zijn. Maar ook verbaasd. En ze heeft die man verteld van ja en, en hij zal ook een begin maken met de verlossing van die vervelende Filistijnen die ons, over ons heerst op dit moment. Maar ja, Manoach die blijft natuurlijk rustig en die denkt bij zichzelf ja dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we een verlossing beginnen te maken voor het volk Israël? Dat is een goede vraag. Dus Manoach die gaat bidden tot God en die gaat vragen of hij nogmaals met hem mag spreken... of met die boodschappen van hem in ieder geval. Want hij wil eigenlijk wel een antwoord op zijn vraag. Hoe moet ik dit volk dan verlossen? Waar moet ik beginnen? Wat, wat moet ik doen? Ik bedoel, het is, Hij is nog niet eens geboren. Wat, wat, wat gaan we doen? Vers 12. Als Manoach de kans krijgt om met, een, met de verschijning van de engel van Yahweh te spreken. Wanneer uw woorden uitgekomen zijn... Hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen? En de engel van Yahweh antwoordde... Uw vrouw moet zich onthouden van alle dingen die ik heb genoemd. Ze mag niet eten van de vruchten, van de wijnstok... en geen wijn of andere drank drinken. Of iets dat onrein is. Ze moet zich nauwkeurig houden aan wat ik haar heb opgedragen... Dat is het antwoord dat uh, Manoag meekrijgt. Dat is het antwoord waar hij eigenlijk niet op zat te wachten. Want hij wilde een paar uh, duidelijke instructies hebben... wat hij moest gaan doen met de jongen. Hoe hij zich moest gaan voorbereiden. Maar het enige wat uh, die engel zegt... joh, je moet gewoon doen wat ik je gezegd heb. Simpson mag straks geen uh, sterke drank drinken, geen wijn drinken... en er mag geen scheermes over zijn hoofd gaan. Dat is voor jou nu genoeg. Daarmee moet je het kunnen gaan redden. Nou, ik kan me voorstellen dat het lastig geweest moet zijn voor, uh, voor Manoag. En het is ook een beetje herkenbaar in ons leven. Soms dan willen we ook iets bereiken, of willen we iets doen. En dan stellen we die vraag, leggen we het weg bij onze God. En dan hebben we wel eens het gevoel van, ja, waarom beantwoorden? Ja, mijn vragen niet. Ik heb een heleboel vragen. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? En die antwoorden, die krijgen we niet altijd. Misschien herkent u zich hierin, ik heb die vragen wel gesteld in mijn leven. En ik denk van, hé, hey, waarom antwoordt God mijn vragen niet? Maar God beantwoordt de vragen eigenlijk wel... En hij beantwoordt ook de vraag hier uh, die Manoach heeft gesteld over Simpson. Want dan komen we straks, gaat het allemaal op zijn plaats vallen hoe Simpson een begin gaat maken met de verlossing van het volk Israël uit de Filistijnen hand. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simpson. De jongen genoot de zegen van Yahweh en groeide voorspoedig op. Dus Yahweh zegent het, uh, het kind. Je moet geen zorgen maken. Gewoon domweg gehoorzamen. De instructie volgen die God gegeven heeft. En dan gaat het echt wel goed komen. Abraham stelde ook geen vragen toen hij de opdracht kreeg. Van, joh, pak je spullen. Je gaat verhuizen naar een land ver weg. Hij ging gewoon dom weg. Hij pakte de spullen. Hij stelde geen vragen. Dat is wat wij ook moeten doen. Gewoon gehoorzamen. Soms ge we moeten we geen vragen stellen. Gewoon doen. Goed, dit is de geboorte van Simpson. Nou, je kunt zich voorstellen. Uh, Simpson groeit op. Hij, uh, het wordt een jonge vent. En hij is anders dan de andere kinderen om zich heen. Hij heeft lang haar terwijl alle kinderen om hem heen een, een kort kopje hebben. Dus ik kan me voorstellen dat Simpson steeds die vraag heeft gesteld... van joh, waarom ben ik nou anders? Waarom, waarom heb ik lange haren? Waarom hebben die kinderen dat dan niet? Nou, ik kan me voorstellen dat de ouders daar regelmatig... met Simpson over gesproken hebben. Die hebben gezegd van joh, Simpson, voordat jij geboren werd... heb ik met een engel gesproken en ik was eigenlijk onvruchtbaar. Maar juist, ja, heeft mijn schoot geopend... en ervoor gezorgd dat, ja, dat ik wel degelijk zwanger kon raken. En dat... ...jouw geboorte een bepaald doel had. Een bepaalde bestemming. En jouw doel... ...en daar hebben ze het ook over gehad... Simpson klein ventje... ...zes, zeven, acht, misschien nog ouder... ...hebben ze gezegd... ...jij gaat een begin maken met de verlossing van het volk van Israël. Kunt je zich dat voorstellen... Als, hè, ...als wij die opdracht zouden meekrijgen... ...van jouw kind gaat een begin maken... ...je zou toch niet weten waar je moet beginnen. Ik zou het echt een hele lastige opgave vinden. Wat moet ik doen? Moet ik voorbereidingen treffen... Moet ik een leger gaan opstarten? Moet ik wapens gaan maken? Moet ik... Wat moet ik doen? Simpson wist niet wat hij moest doen. Hij heeft aan Ja gevraagd van wat moet ik doen? Die heeft vooralsnog geen antwoord gegeven. Maar goed, vooralsnog hou ik me gewoon aan mijn missie. Geen sterke drank en geen scheermes. En we kijken wel wat er gebeurt. Dat is een beetje het verhaal van Simpson als hij ouder wordt. Als we aan Simpson denken, denken mensen vaak aan een of andere superreus. Een soort van Goliath in het kwadraat. Ongekend sterk en bedreven in de strijd- en de vechtkunst. Ik betwijfel het eigenlijk ten eerste. Ik meen dat Simpson buiten zijn lange haar er eigenlijk feitelijk net zo uitzag... als een, elke andere daniet of uh, een Israëliet van, uh, van die tijd. Ik denk niet dat hij overdreven gespierd was. Ik denk dat het gewoon een normale vent was, als je dat zo kan zeggen. Een normale vent die van een normaal en rustig leventje hield. En ja, wij zag het ook. Hij zag ook dat Simpson gewoon een rustige vent was... Dus hij gaat wat forceren. Jaweh is wat van plan. En we gaan de rest van het verhaal gaan we te maken krijgen met wat ik de onzichtbare hand van Ja,we noem. We gaan het lezen in het volgende hoofdstuk met name. Het laatste stukje van hoofdstuk 13, vers 25. Daar staat, tussen Sora en Estaol, waar ze dan niet hun tent hadden opgeslagen, werd hij voor het eerst door de geest van Jaweh tot daden aangezet. Dus nou gaat het beginnen. De onzichtbare hand van Yahweh, die gaat nu aan de slag. Hoofdstuk 14, vers 1, hier staat, op een keer ging Simpson naar Timna, daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. En toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn ouders, ik heb in Timna een meisje gezien, een Filistijns meisje. Ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt. Maar zijn ouders zeiden, waarom zoek je een bruid bij die onbesneden Filistijnen? Is er onder de dochters van je eigen volk, of van je eigen verwanten, geen vrouw te vinden? Of in ieder geval een, een meisje uit ons volk, Israël? Nee, vader, antwoordde Simpson, dit meisje moet u voor me vragen, want zij Bevalt me. Je kan je natuurlijk afvragen wat Simpson bezielde om naar Timna af te reizen. Waarschijnlijk wist Jawe wel dat Simpson een bepaalde zwak had voor mooie vrouwen. En hij zocht ook naar een gelegenheid om zaken in beweging te krijgen. En hetzelfde doet hij met ons vandaag de dag. Jawe is bezig met ons om op, ons op onze bestemming te krijgen. Hij is achter de schermen is hij bezig met iets. Zijn onzichtbare hand die is aan het werken. Ik zeg niet dat alles voorbestemd is. Ik zeg niet dat alles al vaststaat. Helemaal niet zelfs. Maar ik geloof wel dat Jawel al een bestemming heeft. En een setting heeft gecreëerd. Waarin wij zelf de keuzes kunnen maken. Maar wel opdat we het goede doel mogen gaan bereiken. opdat we de juiste richting in gaan. Daar stuurt Jawel ons wel op aan. Dat doet hij ook bij Simpson namelijk. De ouders van Simpson waren natuurlijk diep teleurgesteld. Dat hij wilde gaan trouwen met een meisje uit het Filistijnse volk. Ze waren niet alleen onbesneden... Ze waren ook de onderdrukkers van het volk Israël op dat moment. Maar, en dat staat in vers 4 van hoofdstuk 14... de ouders wisten niet dat het Jahwe was die hierop aanstuurde. Omdat hij een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd namelijk heer en meester in Israël. Goed op zich, we zijn natuurlijk redelijk bekend met het verloop van dit uh, verhaal van Simson. Hij gaat uh, met zijn ouders reis naar Timnaaf om voorbereidingen te treffen... Voor het aanstaande huwelijk. En onderweg komt hij een leeuw tegen. En een leeuw probeert hem te verslinden. Maar Simpson. Die, uh, die strijdt met die leeuw. En die verslaat hem natuurlijk met de kracht van Jawel. En op de terugweg. Nadat hij uh, de voorbereiding heeft getroffen. In Timna. Om zijn huwelijk te regelen. Komt hij die leeuw weer tegen. Hij ziet dat karkas liggen van die leeuw. Langs de wegzijde. En dan gaat hij toch eens even een kijkje nemen. Om te kijken wat er nou... Uh, hoe, nou, dat was natuurlijk misschien wel trots op zichzelf. Als je een leeuw doodslaat. Dat doe je natuurlijk ook niet elke dag. En... Uh, wat ziet hij in die karkas? Hij ziet daar dat bijen zich daar genesteld hebben en honing hebben voorbereid. Nou, heel apart, raar verhaal eigenlijk. Wat moet je daar mee? Is dat toeval? Staat het er voor niks? Of is het de onzichtbare hand van Yahweh die bezig is? Sommige mensen zeggen toeval bestaat niet. Nou, de prediker zegt tijd en toeval treft in ieder van tijd tot tijd. Ik geloof ook niet precies in toeval, maar ik geloof wel in de onzichtbare hand van Yahweh. Nou, en na een tijdje breekt uiteindelijk die heugelijke dag aan. Niet alle details van het huwelijkfeest worden gegeven, maar die kunnen we proberen zelf wel een beetje in te vullen. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat het een heel raar feestje geweest moest zijn. Een Filistijnse gaat trouwen met een Israëliet. Nou, geweldig. Je kan er eigenlijk uh, gif op innemen dat dat natuurlijk niet goed gaat. Nee, hoe kan je een nou feest vieren met de mensen, wiens volk jou op dat moment onderdrukken? Dat is toch bijna niet mogelijk. Ik denk dat die ouders ook aanwezig zijn geweest. Dat staat er volgens mij niet expliciet. Dus uh, ik denk zomaar dat er op dat huwelijksfeest... dat er twee kampen waren. Het Israëlische kamp en het Filistijnse kamp. En dat er weinig interactie was geweest. Ja, de spanning ook daar moest zijn geweest. Het zal, geen, uh, geen, uh, het zal niet zo'n huwelijk geweest zijn... zoals we het uh, zojuist op de PowerPoint zagen. Dat is, dat is duidelijk. En Simpson krijgt ook dertig getuigen toebedeeld... En ik denk dat hij die getuigen helemaal niet kende. Ik denk dat die gewoon geselecteerd werden door, door de ouders van het meisje. En ik heb het gevoel dat Simpson helemaal niet gek was op die getuigen. En dat het ook heel vervelend vond. En dat die spanning tussen die mensen dat steeds verder begon uh, gon, uh, toe te nemen. En op een gegeven moment, ja, een rare taal misschien een beetje van Simpson. ineens zegt hij, joh, ik heb een raadsel voor jullie. Want hij wilde misschien die gasten wel een lesje leren of hij was iets van plan. Uh, op een normaal huwelijk zie je dat in ieder geval niet. Dat mensen ineens uh, elkaar strik vragen of raadsels gaan, uh, gaan toebedelen. Dat is gewoon heel wonderlijk. Maar Simpson, uh, maar ja goed, de spanning is sowieso, uh, het is sowieso een wonderlijke situatie. Uh, vers 12 en 13 gaan we nu lezen van, uh, van Richter de 14. Simpson zei tegen hen, dat is die getuigen, die dertig getuigen. Laat ik jullie een raadsel opgeven. Als jullie me binnen de zeven dagen van dit feest de oplossing vertellen, krijgen jullie alle dertig... Een stijl onder- en bovenkleren van mij. Maar als je de oplossing niet kunt vinden, krijg ik van jullie 30 stel onder- en bovenkleren. Afgesproken antwoorden ze. Laat je raadsel maar horen. Nou, daar komt het. Simpson draagt een raadsel voor die je eigenlijk volgens mij niet kan, uh, niet kan oplossen. Ik probeer steeds te denken van stel, wat ik dat raadsel voor het eerst gehoord zou hebben, zou ik dan ooit erachter kunnen komen wat daar de betekenis van was. Nou, ik denk het niet hoor. Maar goed, ik, uh, en ik denk dat de, de, de, de Filistijnen het ook niet uh, oplossen, zoals u weet. Simpson die heeft het volgende raadsel. En het staat in de NBV-vertaling, staat het veel leuker dan de NBG. Simpson zegt in uh, 14, vers 14: Het is sterk en het verslindt altijd. Nu biedt het de maal van zoetigheid. Hey, uh, leuk, ruimte, leuk. Wat bedoelt hij nou daarmee? Ze krijgen van Simpson een week de tijd om het op te lossen. Nou, in deze week. ...gaat natuurlijk heel wat gebeuren. En de inzet is niet flauw, het zijn 30 kledingstukken... ...of tenminste 30 complete uh, outfits. En bovendien staat zijn eer ook op het spel, de eer van Simpson. En nu gaat Simpson voor het eerst eigenlijk echt kennis maken met die Filistijnen. Oh, iets waar wel al een beetje naartoe zat te werken. Want er komt erachter dat die Filistijnen ook niet van verliezen houden... ...en uh, eigenlijk helemaal niet van een israeliet natuurlijk... Dus ze proberen, want ze kunnen, het raadsel niet op, uh, op, uh, ze kunnen niet achter het raadsel komen, dus ze gaan het proberen via een andere weg. Ze gaan druk opvoeren bij zijn bruid. En uh, na een aantal dagen zeuren en zeuren, we kennen het verhaal natuurlijk wel een beetje, kan Simpson dat gezeur van die vrouw niet meer aan. En uiteindelijk geeft hij haar het antwoord op dat raadsel. Maar goed, in goed vertrouwen is en net getrouwd. Dus ja, je mag ervan uitgaan dat, uh, dat toch je aanstaande bruid... Jouw geheim niet zal prijsgeven. Maar dan maakt hij denk een kleine denkfout. Vers 18. Op de zevende dag van dat feest, vlak voor de zonsondergang, Simpson, die was naar nou een volle verwachting, ik ga hier met 30 kledingstukken, hier naar huis komen en dat gaat uh, geweldig. Je uh, zal uh, bijzonder daar tevreden mee zijn geweest. Vlak voor de zonsondergang op die zevende dag aan Simpson de wedervraag: wat zou zoeter zijn dan honing en sterker dan de leeuwenkoning? Ja, ja, zei Simpson, jullie hebben met mijn vaars geploegd, anders waren jullie nooit achtergekomen. Met andere woorden, jullie hebben de voor de gek gehouden. De geest van Yahweh voer in hem, in Simpson. En hij ging naar Ascalon en doodde daar dertig man. Simpson is wel een man van zijn woord, zullen we zien. Hij nam hun kleren mee en gaf die aan de jonge mannen die de oplossing van het raadsel hadden gegeven. Hij was zo kwaad dat hij terugging naar het huis van zijn vader. En zijn vrouw werd aan een ander gegeven, aan een van de dertig getuigen die bij hem was op dat huwelijk. Nou, eindelijk is het dan zover. Eindelijk komt Simpson in beweging. En hoe? Hij snapt wel dat die dertig getuigen natuurlijk de druk hebben opgevoerd. Wij zijn vrouw om het antwoord te, te onthutsen. En er stond veel op het spel. Want hij moest dertig kledingstukken, complete kledingstukken moest hij aanleveren. En ik weet niet hoeveel zo'n kledingstuk toen de tijd gekost zou hebben. Maar ik kan me voorstellen dat als je een, een, een pak hebt, misschien van 100 euro... En je moest er 30 van aanleveren. 30 keer 100 is 3000 euro is een hoop geld. En toen de tijd werden de kleren natuurlijk ook niet in een, een of ander ver wegland ge gemaakt. Dus het zal, toen de tijd zal nog veel meer waard geweest zijn. 30 kledingstukken was een hoop geld. Maar niet alleen het geld, ook zijn eer stond op het spel. Hij was natuurlijk woedend. Hij was bedrogen door die onbesnedenen. Maar Simpson is een man van zijn woord. En hij regelt 30 kledingstukken. En hoe regelt hij dat dan? Nou, dat hebben we net gelezen. De geest van Yahweh kwam over hem heen. Het was niet zo dat Sim Simpson eventjes gewoon zijn spieren aansterkte aan en zijn spierballen liet zien naar die gasten. Nee, het was de geest van Jahwe die over hem kwam. Ik denk ook niet dat Simpson een bijzonder sterke man was, buiten het feit dat Jahwe over hem heen kwam. Ik denk dat hij niet bijzonder gespierd was, hij zag er gewoon uit als een normale Israëliet van zijn tijd, meen ik. God heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat er wat zaken in beweging gaan komen. Dat Simpson een reden heeft gevonden om de strijd op te gaan voeren met die Filistijnen waarvan... Ja, we hebben van tevoren gezegd dat jij gaat een begin maken met de verlossing van het volk van deze Filistijnen. Nou, als we het nou eens gaan terugkoppelen naar ons eigen leven. Heeft God met onze voornemen die vraag kunnen we gaan stellen. We hebben net gezegd voornemen of een voorbestemming, vinden we misschien een beetje een eng woord. Maar Paulus schrijft er wel over in Efeze 1. Dus als u wilt kunt u daar naartoe gaan, dan kunnen we het samen lezen. Efeze, dat is de brief die Paulus heeft geschreven daar. Hij praat daar met name over de bestemming van de geroepenen in Messias. Paulus die schrijft uh, over het onderwerp in, uh, dus in die brief en daar staat in hoofdstuk 1 en dan gelijk al in vers 1. Paulus door de, door de wil van God en apostel van, uh, van Christus Jezus aan de heiligen in Feze. aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Vers 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons in de hemelsferen, in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. En dan vers 4, daar komt het. In Christus heeft, immers, heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Nog een stukje verder in hoofdstuk 2 vers 10 staat nog een kleine aanvulling erop. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Dus daartoe zijn we eigenlijk geschapen. Dus een klein stukje volbestemming. Klinkt misschien eng, maar we gaan er gewoon aan wennen denk ik. God heeft wel degelijk een bestemming voor ons. Hij had het ook voor Simpson, hij had het ook voor Yeshua en hij heeft het ook voor ons. Dus we zijn geschapen eigenlijk om goede werken te doen... om een heilig en een zuivere levenswandel te wandelen... om uiteindelijk zonen van God te mogen worden in Jezus Christus. Onze bestemming staat wel degelijk voor onze geboorte al eigenlijk al vast. Net zoals bij Simpson, nat zoals bij ons. En wij moeten die bestemming ook niet in de weg gaan staan. We moeten niks in de weg laten komen wat ons kan ervan weerhouden... om dat doel te gaan bereiken. Niet voor niets uh, leert Jezus ons ook bidden... Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En als zijn wil is dat wij leven zullen hebben met hem, als kinderen van hem in de toekomst... moeten wij ervoor zorgen dat er natuurlijk niks in de weg kan komen te staan dat dat, dat zou kunnen weerhouden. Want we zien dat Simpson nog, uh, nog wat dingen gaat meemaken, we zijn niet helemaal klaar met het verhaal... die, uh, die het een en ander mogelijk op het spel voor hem zouden kunnen zetten, maar toch ook niet wat we zullen zien. Want God blijkt een heel genadig God ook in dit verhaal weer, dat zullen we straks... Uh, Zullen we straks verder lezen. Simpson werd dus geroepen met als doel een begin te maken met de verlossing van Israël uit der Filistijnenhand. Zoals het zo mooi in de Statenvertaling staat. Wij zijn eigenlijk ook geroepen om een begin te maken van de verlossing tegen het kwaad. Tegen de boze geesten. Dat schrijft Paulus in de 6 vers 12 ook. Daar staat onze strijd... ...is niet gericht tegen mensen, zoals Simpson... ...die strijdt wel tegen mensen... ...maar onze strijd is tegen de hemelse vorsten... ...de heersers en de machthebbers van de duisternis... ...tegen de kwade geesten in de hemelsferen. ...met andere woorden, wij moeten ook een strijd voeren... ...een geestelijke strijd tegen het kwaad... ...wij moeten ook een begin ermee maken... ...zoals Simpson een begin moest maken... ...met de overwinning... ...zo moeten wij ook een begin maken te overwinnen... ...en Simpson kon in zijn eentje... ...kon hij die Filistijnen niet uitroeien... ...dat was ook niet zijn opdracht... En wij kunnen het eigenlijk ook niet. Wij kunnen de zonde ook niet alleen overwinnen. We hebben de hulp van, van Yahweh nodig. En Simpson had die hulp ook nodig. Hij had die onzichtbare hand van Yahweh die hem naar de juiste plekken stuurde... zodat hij kon zijn doel kon bereiken. En voor ons geldt hetzelfde. Yahweh die is ook met ons bezig. En bovendien hebben we een oudste broer die constant voorbeelden voor ons doet bij Abba Yahweh. Oké, okay, goed. Terug naar het verhaal van Simpson. Zijn woede was inmiddels weer bekoeld. Hij had die... Uh... Ja, dertig Filistijnen had hij te pakken. Maar dat is van korte duur. Want hij komt er nu achter, als hij terug gaat naar Timna... om zijn vrouw op te halen, die hij getrouwd was... dat zijn vrouw weggegeven was. Dus weer zo'n rotstreek van die Filistijnen. Nou, dit keer is hij echt, echt kwaad... Dus wat doet hij? Hij vangt 300 vossen. Ik vraag me niet hoe hij dat gedaan heeft. Maar hij, vindt, hij bindt ze aan elkaar vast. Hij zet de fakkels bindt hij eraan vast en hij laat ze lopen over die, die, die korenvelden. En daarmee verwoesten die, die vossen aardig wat, wat wijngaren en olieplantages en dergelijke zoals we, zoals we lezen. En uh, een, het een leidt tot het ander. En we kunnen niet alles lezen wat er staat omwille van de tijd. Maar uiteindelijk mondt dit in een massale veldslag waarbij Simpson zoals u weet met een ezelskaak duizend man neerslaat. Goed, dat is het einde van hoofdstuk 15. Dan gaan we naar het volgende episode in zijn leven. En dat is waar Simpson... een affaire aangaat. Ja, affaires moet je natuurlijk sowieso niet aangaan. Maar zeker niet met de Filistijnen zou ik zeggen. Simpson was dus aanvankelijk niet in beweging te krijgen. Maar goed, de onzichtbare hand van Yahweh heeft hem een bepaalde richting toegeduwd. En uh, een en ander is in stroomverstelling geraakt. En er is werkelijk een spanning tussen Simpson en die Filistijnen. Maar goed... Dan toch lees je dat Simpson weer die neiging heeft om naar het Filistijns grondgebied te trekken. Dat staat in hoofdstuk 16. Dat gaan we nu lezen. Een lang stukje gaan we lezen in hoofdstuk 16. Vanaf uh, vers 4. Daar staat enige tijd later begon Simpson een verhouding met een vrouw uit het Sorekdal. Een zekere Delilah. Uh, ja, het Sorekdal heb ik opgezocht. Dat ligt eigenlijk net tussen uh, Israël en Filistijns grondgebied in. Het is een beetje een overgangsgebied. Maar goed, de Filistijnen maakten op dat moment daar wel uh, de dienst uit. En dan de 16 vers 5. En dan lees ik tot en met 16, dus een lang stuk. De Filistijnse stadvorsten gingen naar de Lila toe en zeiden tegen haar... ...haal Simpson over om te vertellen waarin zijn geweldige kracht schuilt... ...en wat we moeten doen om hem weerloos te maken. Dan kunnen we hem gevangen nemen, zodat we geen last meer van hem hebben. En u krijgt van ons 1100 shekel zilver. Dus vroeg ze de aan Simpson, vertel me eens waarin schuilt toch je geweldige kracht. Hoe kan iemand je zo boeien... Dat je weerloos wordt. Ik vind het trouwens wel een hele leuke uh, zinsvertaling uh, eigenlijk. Want hij, ze vragen eigenlijk: hoe kan iemand je boeien? Maar goed, eigenlijk, haar aanwezigheid boeide eigenlijk al fantastisch. Waar waarin hij weerloos wordt. Dus ik me nu eigenlijk ineens uh, te bedenken: die, die touwen maakten niet weerloos, maar misschien die, die vrouwen wel. Maar zoals we verder lezen. Simpson antwoordde: Als ik geboeid word met zeven vesten soepele pezen, dan ben ik even zwak als ieder ander. Vers 8. De, Filistijn, de Filistijnse vorst stuurde de lila zeven vesse soepele pezen. Daarbij bond ze hem vast. Terwijl ze in het vertrek en naast een aantal Filistijnen klaarstonden om hem te overmeesteren, riep ze, de Filistijnen komen je halen, Simpson. Maar hij liet de pezen knappen als hennepvezels die te dicht bij het vuur komen. Het geheim van zijn kracht bleef in raadselen gehuld. Wat is dat nu? zei de lila tegen Simpson. Je hebt me voor de gek gehouden en leugens opgedist." Dan nou, moet zij nou nog zeggen. Zij heeft die Filistijnen daar klaarstand om, om hem te, te grijpen. En zij zegt dat Simpson haar bedriegt. Een wonderlijke relatie moeten deze twee gehad hebben. Vers 11. Simpson antwoordde, als ik word vastgebonden met nieuwe ongebruikte touwen, dan ben ik wel even zwak als ieder ander. Dus, de ieder gaat aan de slag, bond hem met nieuwe touwen. En weer riep ze, Filistijnen komen je halen, Simpson. Maar terwijl de Filistijnen al klaar om hem te overmeesteren, liet Simpson de touwen als draadjes van zijn armen knappen. Dan nou, heb je me weer voor de gek gehouden en met leugens afgescheept, zegt de lila. Vertel me nu eindelijk hoe je geboeid moet worden. En Simpson zei... Oké, okay, nou als je maar zeven haavlechten inweeft in het weefgetouw... en ze met een pin vastzet in de wand... dan ben ik even zwak als ieder ander. En zodra hij in slaap gevallen was... weefde de lila zijn zeven haavlechten door de schering van haar weefgetouw. En hij stak het weefsel met, vast met, haar, met een pin... En toen riep ze: De Filistijnen komen je alle Simpson. Dus nou, de derde kerel. Simpson werd wakker, rukte de pin los en trok zijn haarvlechten uit het weefgetouw met schering en al. Hoe kun je zeggen dat je van me houdt, zegt de Lila? Je vertrouwt me niet eens. Tot drie keer toe heb je me voor de gek gehouden. in plaats van me te vertellen waarin je geweldige kracht schuilt. Zo bleef ze hem dag in dag uit met verwijten bestoken. en droeg net zo lang aan tot hij niet meer uithield en bezweek. Nou, hoe bedoel je? Liefde maakt blind. Ik weet niet of iemand van u die film wel eens gezien heeft Simpson en Delilah met Elizabeth Hurley erin. Dan kan je misschien een beetje begrijpen waar, waarom Simpson zo'n bepaalde zwak had. Dat was natuurlijk een prachtige vrouw en Delilah zal natuurlijk niet anders geweest zijn. Maar toch een apart voorbeeld. Tot drie vier keer toe vragen ze aan Simpson hoe kan ik jouw kracht indempen en dan steeds op die manier geeft Simpson een antwoord en toevallig wijs... Uh, wordt hij wakker en is hij ingebonden op de manier waar hij, waarvan hij net zei tegen zijn vrouw... dat hij op die manier zijn krachten kwijtraakte. En op dat moment stond ook nog toevallig de Filistijnen klaar om hem te grijpen. Je snapt toch niet dat hij die fout blijft maken? Het suggereert voor mij dat hij een bepaalde naïviteit had. Hij was een hele langzame leerling, maar hij gaat zijn les echt wel leren. en Dat is wel echt wel, wel een beetje verdrietig. Maar ook dat komt weer ten goede, zoals we straks zullen, zullen zien. Want Delilah moest namelijk erachter komen waar die kracht van Simpson toch vandaan kwam. En steeds vertelde hij dus een ander smoesje. De ene keer waren het die nieuwe touwen, de andere keer was dit, dan weer dat. En steeds kwamen die Palestijnen toevallig, toevallig langs. En uh, nou goed, gek hoor. Bij mij zouden de rebellen gaan rinkelen zo langzamerhand. Van, hey joh, ik vertel dit en het komt precies zo uit en dan komen de vijanden me halen. Maar ja, Simpson was dus een beetje een langzame leerling misschien. En hij kon het op de duur ook niet meer aan. Want in vers 16 lees je dus dat hij uiteindelijk bezweek. En hij zegt, nog nooit heeft een scheermes mijn hoofd aangeraakt. Vers 17. Dat is omdat ik al vanaf de moederschoot als Nazirea aan God gewijd ben. Als mijn hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de steek laten en zou ik net zo zwak zijn als ieder ander. En hier gaat Simpson dus eigenlijk geweldig de fout in. Hierin maakt hij die fout waarin hij zegt, waarin zijn kracht schuilt. En hierin heeft hij dat geheim, heeft hij hier prijs gegeven. En opmerkelijk is, als we terugkijken naar dat huwelijk met zijn, met zijn vrouw. Daar ging hij ook de fout in door het geheim van het raadsel te vertellen. Dus hij had blijkbaar moeite om, om zijn geheim vast te houden. Hij had het niet moeten doen. Dus hij gaat hier de fouten door dat geheimpje te verklappen. Vers 18. Delilah voelde dat ditmaal dat hij de waarheid verteld had... en stuurde de Filistijnse vorsten de boodschap... Deze keer moet u zelf komen, want nu heeft u me de waarheid toevertrouwd. Ze kwamen naar haar toe en brachten het geld voor haar mee. Zodra Simpson in haar schoot in slaap was gevallen... liet ze een van de Filistijnen binnenkomen... en in dienst bij zijn schoor ze Simpsons zeven haaflechten af. Daardoor week zijn kracht... En zo maakte zij hem weerloos. Vers 20. De Filistijnen zijn er om te halen, Simpson, riep ze. Simpson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren. Want hij wist niet dat Yahweh hem verlaten had. Dus ja, hierin schuilt dus een geweldige les voor ons. Ja, Simpson was misschien een beetje naïef. En ja, hij had een zwak voor vrouwen. Maar op zekere hoogte had koning David dat eigenlijk ook wel. Maar goed, Simpson had zijn ...nazireerschap heeft hij eigenlijk prijs gegeven. Die unieke toewijding die hij had aan Yahweh... ...door dat geheim te geven van als je een schermes over mijn hoofd gaat... ...dan verlies ik mijn kracht, dan verlies ik mijn toewijding aan Yahweh. En dat is eigenlijk wat eigenlijk de nekslag is uh, gebleken voor, voor Simpson. Hij gaf dat nazireerschap prijs door aan die Filistijnse vrouw... ...te vertellen waarin het geheim van zijn kracht lag. En dat was natuurlijk niet, niet handig. En de nazireer is namelijk toegewijd aan God door zich te onthouden van wijn... en door je, je haar niet te laten scheren. Dus op geestelijk vlak zijn we feitelijk ook nazirees. Zoals we gelezen hebben in de brief aan de fezen, heeft God een bepaald doel voor ons. En dat doel had hij al vlak voor de vastlegging van de wereld... dat wij heilig en een zuivere levenswandel zouden hebben. Feitelijk had God ons dus ook al voorbestemd... om als het ware als nazirees te leven... volledig toegewijd aan Yahweh. Zuiver in de levenswandel... Maar Simpson heeft dat eigenlijk op zijn spel gezet. Hij heeft die unieke gift die hij had. Heeft hij eigenlijk op het spel gezet. Toen hij aan de Lila het geheim van zijn kracht vertelde. En daarin ligt natuurlijk een enorme waarschuwing voor ons. Want wij moeten onze heilige levenswandel voor niks en voor niemand op het spel zetten. Oké, okay, nog een klein stukje. In Richter 16, vers 21. Dan gaan we nog wat lezen over die onzichtbare hand van Java. Waar ik het dan een paar keer over gehad had. Richter 16, vers 21. Daar staat. De Filistijnen grepen hem en zij staken zijn ogen uit en voerden hem naar Gaza, geboeid met bronzen ketenen. In Gaza werd hij in de gevangenis gezet, waar hij meel moest malen. Maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien. Ik vind het hele korte zinnetje vind ik, heel krachtig en heel sterk. Het suggereert voor mij dat ook al is Simpson de fout ingegaan, ook al heeft hij zijn haar afgeschoren, God heeft hem feitelijk niet verlaten en geeft hem weer de kans om dat haar te laten groeien. Met andere woorden, dat nazireenschap lijkt weer open te staan. Het suggereert voor mij een stukje genade vanuit God. Die wil, die, ook al maken wij de fout, hij laat het haar weer groeien. Dus hij kan weer die status van Nazireer, misschien kan hij dat wel weer uh, hervatten. Vers 23. Onze God heeft onze vijand Simpson ons uitgeleverd, verklaarde de Filistijnse vorsten. En daarom hielden ze een groot offerfeest ter ere van hun God Dagon. En bij het zien van Simpson juicht het volk. Geloof ze onze God, want hij levert aan ons de vijand uit, die ons land verwoestte, onze vijand, die zoveel van ons doodde. Ze waren in een steeds vrolijkere stemming geraakt. En tot slot had iemand voorgesteld, laten we Simpson erbij halen, en dan kunnen we lachen. Simson werd uit de gevangenis gehaald en moest de feestgangers vermaken... tussen de zuilen van de tempel te gaan staan. En hij vroeg aan de jongen die hem geleide, zet me zo neer dat ik de zuilen kan aanraken... waarop de tempel rust, dan kan ik daar tegen steunen. Vers 27, de tempel was vol met mensen... Onder wie ook de Filistijnse stadsvorsten. En er waren nog zo'n 3000 mannen en vrouwen op het dak geklommen. om naar Simpson te kijken en om hem uh, uit te jouwen. Daar staat hij dan. een overzichte van al die Filistijnen. voor een vals afgodbeeld. Zijn ogen waren inmiddels uitgerukt. en hij werd daar bespot en uitgejouwd. door die Filistijnse, Filistijnse aanwezigen. Simpson is de fout ingegaan. Hij heeft daar de prijs voor moeten betalen. Hij is in de gevangenis terechtgekomen. en zijn beide ogen, he, die ogen die hem. Misschien ook wel tot zonde hebben verleid. Of in ieder geval tot fouten gemaakt hebben. Doordat hij daarmee de vrouwen zag. Die, vrouwen, die ogen zijn van hem afgenomen. En ondertussen moet hij de rest van zijn leven moet hij het meel malen aan zo'n meelmolen. Een afschuwelijke eind van zijn leven eigenlijk. En ik weet niet hoe lang hij in die gevangenis gezeten heeft. Het kan misschien maanden geweest zijn. Misschien wel jaren. Lang genoeg in ieder geval voor zijn haar om weer aan te groeien. En terwijl hij dat aan het malen was, die meel aan die molen... Had hij zijn gedachten vrij, natuurlijk, want hij kon niks zien, hij kon alleen maar nadenken. En ik kan me zomaar voorstellen dat hij regelmatig zijn leven heeft geanalyseerd. En eens even goed heeft nagedacht, de balans opgemaakt van alle dingen die gebeurd zijn in zijn leven. Alle dingen die hij fout gedaan heeft. Wat had ik anders moeten doen? Hij realiseerde zich natuurlijk wel dat eigenlijk het zijn zwak voor vrouwen was die hem eigenlijk in deze ellende heeft gebracht. Hij heeft van alles gedacht, hij heeft zijn hele leven regelmatig weer die band afgespeeld van zijn, van zijn leven. Dat weet ik zeker. Want ja, wat moet je anders daar als je staat te malen? eigenlijk al teruggedacht hebben aan die geweldige tijd dat hij een, dat hij een machtige krijger was. Dat hij duizend Filistijnen in één keer versloeg. Dat hij die stadspoorten optilde alsof het een pakje boter was. Hij was gevreesd door iedereen in het land. Ook bij de, en met name bij de Filistijnen. En nou stond hij daar blind, meel te malen. Het moet toch een hele verdrietige ervaring voor, voor hem geweest zijn. En ik weet zeker op dat moment dat hij gerealiseerd heeft... dat hij eigenlijk zijn nazirea niet op het spel had moeten zetten... En dat hij daarmee gezondigd heeft, in zekere zin, aan Yahweh. Maar, we zien ook dat Yahweh hem vergeven heeft. Want Simpson die smeekt om genade, hij smeekt om vergeving. En we weten dat als we om genade smeken en om vergeving vragen, dat Yahweh onze gebeden verhoort. En hij verhoort ook die gebeden van Simpson. Niet voor niks staat Simpson ook genoemd in Hebreeën 11. Het hoofdstuk genaamd voor in het geloof. Hij wordt in één adem genoemd met koning David en de profeet Samuel, geen kleine jongens uit de Bijbel. En Simpson had dus dat voorbeeldige geloof, zoals we kunnen lezen in Hebreeën 11. Maar we zien het ook terug in, in het allerlaatste stukje, vlak voor zijn dood. Richter 16, vers 28. Simpson riep, Yahweh om hulp en bad, o Yahweh mijn God, denk toch aan mij. Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat het tenminste voor één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan breken. Voorzichtig betastte hij de twee middelste steunpillaren van de tempel, zette zich met beide handen schrap en riep uit... In geloof, mijn dood zal de dood zijn van de Filistijnen. En toen duwde hij uit alle macht. Hij wist natuurlijk wel dat hij die macht van zichzelf niet had, maar dat het de kracht van Yahweh was die natuurlijk hem daartoe in staat stelde. Met andere woorden, hij vertrouwde weer blindelings op God. Hij wist dat God hem vergeven had. En hij kreeg die kracht weer. Die geest kwam over hem heen. Hij duwde uit alle macht, de tempel stortte in en alle aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden bedolven. Zo maakte Simpson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven. Ik zou zeggen mission accomplished voor Yahweh. Hij heeft het gebed van Simpson verhoord en heeft daarmee eigenlijk de missie die Simpson had meegekregen, heeft hij hiermee vervuld. Want hij moest namelijk een begin maken met de verlossing van het volk Israël uit de greep van de Filistijnen. Net zoals Yahweh dat al van tevoren voor hem bestemd had. En het leek fout te gaan op een gegeven moment en het ging ook fout... De onzichtbare hand van... ...ja, hij heeft alles in goede banen geleid... ...zodat zijn doel voor hem bereikt zal worden. En zo zorgt God er ook voor dat onze missie bereikt zal gaan worden... namelijk dat we zonen van hem kunnen worden... ...en dat we een heilige en een zuivere levenswandel mogen leiden. Als hij Simpson helpt, zal hij ons ook helpen. Goed, om alles nog een keer samen te vatten... ...wat we allemaal behandeld hebben vandaag. Ik heb met deze presentatie eigenlijk willen aantonen... ...dat het verhaal van Simpson wel degelijk in de Bijbel thuis hoort. Het is een verhaal met zeer veel morele waarden. Vele lessen kunnen we leren. Er zijn vele parallellen te trekken met andere personen in, in, in de Bijbel. Met name Yeshua. We hebben gezien dat Yahweh een doel had voor Simpson. En dat zijn doel, ongeacht wat, gehaald zal worden. En in het begin kan het moeilijk zijn. De ouders van Manoah hadden het moeilijk. Simpson had het waarschijnlijk zelf ook moeilijk. Ja, wat moeten we nou doen? Wees maar gehoorzaam. De instructie is... Je moet je hoofd niet laten scheren. Je mag geen wijn drinken. Dat is voor nauw genoeg. Dus voor ons geldt het ook. Hè? Gehoorzaamheid. We zingen dat ook. Shema Israël. Hoor en doe. We moeten gewoon gehoorzaam zijn. Simpel zat. Niet meer, niet minder. En dan komt het vanzelf goed. Dan gaat, ja, dan gaat het balletje wel laten rollen als dat nodig is. Dus we hebben ook een vergelijking getrokken tussen Yeshua en uh, Simpson. Waarvan ook voor zijn geboorte al vast stond dat hij een verlossing zou gaan maken voor het volk. Zowel Simpson als uh, Yeshua. Maar dan op grote schaal. En wat opmerkelijk is, en dat heb ik niet behandeld, is dat eigenlijk net zoals Simpson in zijn dood zijn missie vervulde... ...heeft Yeshua in zijn dood ook zijn missie vervuld. Verlossing voor de hele wereld. Dat is buitengewoon een prachtige parallel tussen Simpson en uh, Yeshua. En nogmaals, Simpson staat niet voor niks in, uh, in Hebreeën 11 met een voorbeeldig geloof gecomplimenteerd. Maar ook voor ons geldt dat wij een doel hebben. Wij zijn geroepen om geestelijke nazirees te zijn... We moeten ons leven zodanig inrichten dat we een heilige en een zuivere levenswandel hebben, zodat we uiteindelijk ook kinderen Gods kunnen worden. En ja, we hebben onze zwaktes en Simpson had zijn zwaktes, maar voor ons is de zaak dat we ons Naziriaanschap, ons geestelijk Naziriaanschap niet op het spel zetten. We moeten toegewijd blijven aan, ja, we, zuiver in onze levenswandel. Simpson had een geweldig geloof, dat blijkt wel, en hopelijk geldt hetzelfde voor ons. Ik zou zeggen, geprezen zijn de God van Simpson en de God van Yeshua. Het is Hij die ons gemaakt heeft. Hij schenkt ons zijn genade in overvloed, zodat we uiteindelijk kinderen van God mogen worden. Amen.